met het NWS-journaal. Duizenden Nederlanders de problemen door een staking van Griekse luchtverkeersleiders. Die zijn van plan van morgenavond tot en met maandagavond het werk neer te leggen. En daarna willen ze opnieuw staken van dinsdagavond tot donderdagavond. Nederlandse reisorganisaties hebben duizenden toeristen in Griekenland zitten... ...die mogelijk last krijgen van de staking. De actievoerders zijn boos over plannen van de Griekse regering... ...om de luchtvaartautoriteit te hervormen. De Franse president Hollande heeft een bezoek aan Polen afgeblazen. Hij is boos op de Polen omdat het land een grote order heeft geschapt bij Airbus... dat de Franse stad Toulouse als thuisbasis heeft. De vorige Poolse regering had beloofd 50 helikopters af te nemen... voor een totaalbedrag van ruim 3 miljard euro. Maar de eurosceptische partij die nu in Polen aan de macht is... geeft de order liever aan een bedrijf dat de helikopters in Polen zelf laat bouwen. Zeker drie Turkse diplomaten hebben na de mislukte staatsgreep in Turkije asiel gevraagd in Duitsland, melden Duitse media op basis van eigen onderzoek. Een van de diplomaten zou de voormalig militair attaché op de ambassade in Berlijn zijn. Hij is een van de honderden diplomaten wereldwijd die na de koepoging terug moesten naar Ankara, omdat ze mogelijk banden hebben met de Gulen-beweging. Bij de autoriteit persoonsgegevens zijn sinds 1 januari... bijna 4000 meldingen binnengekomen van datalekken. Het gaat bijvoorbeeld om energiegegevens van 2 miljoen huishoudens... die vermoedelijk door een oud-medewerker van een energiemaatschappij zijn gestolen. Volgens de autoriteit hebben ook veel gemeenten de computerbeveiliging nog niet op orde. Die kunnen daarvoor een boete krijgen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon... Het blijft droog en het is dan 12 tot 15 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij het Tweede Uur van jouw ZFM Zandvoort, zie het in huis. Met nu een uur lang in de mix. DJ Dion Sydney En het begint een beetje tragisch. 17, Toen ik 17 was heb ik mooie dingen meegemaakt. Was het was ook een heel mooi jaar. Ik ontmoette DJ Dion Sydney year, voor het eerst. Tender, en verder gaat mijn verhaal niet. Nu een uur lang tonight. in de mix. Make some noise for the one and only DJ Dion Sydney. See it sessions. Butch him me. Cause I let you down. I will let you down. We'll be singing. Girl, put over me. I think of you. dancing's what clears my soul, dancing's what makes me whole Dancing is what to do, dancing's what I think of you, dancing's what clears my soul, dancing's what makes me whole Make, make money. Home up. Home up. Home up. shut tonight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 12 o'clock, Matt T. 5 o'clock, my tea. En for see it in house. Ja 106.9, 104.5. We zitten midden in de See it sessions en helaas de kloof van 11 uur komt dichterbij. Dat betekent ook weer een einde aan een uur lang. See it sessions. Maar niet getreurd, want ja, onze enige echte DJ die ons zit Hij neemt hem gewoon live op hier in de studio. En ook als je hem volgt, Facebook, Twitter, Snapchat, uh, LinkedIn, uh, noem het maar op. Hij is gewoon dan te downloaden als een echte podcast voor in je radio, voor in je autoradio, minidisc, noem het maar op. Maakt niet uit, volgende week vrijdag heeft hij er weer zin in, Althans, als, dat mag ik hopen, dit was weer See It. Ik zeg, tot volgende week vrijdag. Wij sluiten af met een keiharde. Doei!